Goed, ga eens even uitkijken of ik het uh, zo met uh, één microfoon kan redden. Ja, dat, dat lukt. Ja, het schijnt dat er een van de microfoons niet werken. Maar dat is, probleem is dus toch uh, gewoon fijn opgelost. Dus we gaan gewoon beginnen met uh, deze muziek boulevard van... Uh, nou, wat is het? Zondag, 24 april. Oftewel, de eerste paasdag, die is aan de gang. Welkom. En uh, zoals bekend ja, is het mooi weer. En dan is het altijd voor mij de onweerstaanbare behoefte om te beginnen met dit nummer van Brainbox. Dat is ook alweer een uh, tijdje oud. Maar goed, dat maakt niet uh, zo gek veel uit. Dit is paasweekend uh, wat af en toe wel eens uh, zo kan zijn dat je of de leidingen nog uh, uit uh, de vriezers moet halen. Of je de muzen vallen dood van het dak. En dat is nu het laatste het geval. Maar goed, het uh, mag de pret niet drukken denk ik. Summertime, dus van de Brainbox. Uh, welkom. 8 minuten over 12. Straks in de tweede uur aandacht voor Celine Cairo. Uh, haar EP heeft uh, ze nou, waarschijnlijk uh, aan het eind van het vorig jaar een beetje uitgebracht. kan me vergissen. Het is in ieder geval uh, vorig jaar geweest en het was ook aanleiding voor mij om eens even een uh, praatje met haar uh, te maken. Straks tussen 1 en 2 zul je daar het uh, resultaat uh, van gaan horen. Maar natuurlijk hebben we ook uh, nog meer dingen. Ja, en aangezien we toch een beetje in de zomerse zo flow zitten, kunnen we net zo goed nog wel even een beetje doorgaan. Uh, hier is uh, Splitsing met gegeven wind en zeilen. Alle files naar het zuiden Holland plakt in de Spaanse zon was dat met uh, het nummer Stay With Me en als je meer van deze band wil weten dan uh, kun je uh, ze binnenkort uh, hier bij ZFM uh, gaan horen, want uh, ze komen op donderdag 12 mei naar de studio en dan zullen ze het een en ander gaan vertellen over de muziek die ze maken. Wat, wat dat er gaat, kan het heel erg leuk worden de komende tijd. Bij ZFM Zandvoort. Overigens is dit het Paasweekend. Normaal gesproken weten een hoop mensen van. Hé, hey, koper, dan ga je tussen 2 en 5 wat aandacht besteden. Nou, ik ben gestopt met zondag in Kennebeland. En dat heeft er dus van alles nog wat mee te maken. Dat dat feest dus niet doorgaat. Wat ik normaal gesproken altijd de aftrap doe met Dylan Koster en Marcel Duits. Maar. Uh, we hebben een wat verkorte variant uh, opgenomen gisteren. Dus dat uh, allemaal morgen. Maar om die fans nou toch niet helemaal uh, teleur te stellen... ...ik zal toch nog eventjes dit, uh, dit gevoel eventjes geven voor de race. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want ach, als we dan toch bezig zijn, dan hebben we nog uh, wel wat. Uh, want uh, we hebben namelijk uh, het uh, verhaal van... Uh, ...nou, laten we zeggen, uh, van gisteren opgenomen... Een interview wat ik had met Sebastian Blekemolen, want hij is nog altijd actief op het circuitpark Zandvoort. Hij rijdt namelijk bij de Dutch Renault Clio Cup, maar Blekemolen dacht gisteren toch zijn een slag te hebben geslagen. Alleen, hij kwam aan het eind van de finish toch een beetje lichtelijk bedrogen uit, wat dat er gaat. Nou, om toch alvast even de mensen in de stemming te brengen voor de uitzending van morgen. Vanaf 10 uur morgenochtend gaan we beginnen met de races op het circuitpark Zandvoort. Tussen 10 en 12 uh, ...zitten de hier Richard Buitenhek, Mora, uh, Reina de Lavardel... de ik heb altijd moeite om die naam uit te spreken... Uh, ...en ikzelf, dan tussen 12 en 2 hebben we David Staats en uh, Jolande Verstegen. ...tussen 2 en 4, nou, het onvolprese duo uh, de heren Harms en Vos... ...en tussen 4 en 6 zal Rudy Nicola met misschien mijn persoontje de zaak gaan afsluiten... ...dus dat uh, zal uh, dan uh, de, de, het verhaal van uh, morgen... In de notendop zijn en het wordt een uh, druk dagje, want we zijn pas om tien voor half zeven pas klaar met uh, alles en nog wat. Nou, ik zei het al, uh, Blekenmolen had gisteren een uh, wedstrijdje gereden in de, in de Dutch Renault Clio Cup. En natuurlijk willen we toch eens even weten hoe dat nou zat na afloop van die wedstrijd. En het is natuurlijk alvast om je even in de stemming te brengen voor morgen. Nou, kom maar op, uh, Sebastien. Een uh, verhaal apart uh, met jou, Sebastian. Want uh, je kwam wel als eerste aan. Maar uh, de... aan de meet zeggen ze liggen de prijs. En je was niet de eerste. Nee, nou, de schaar is nog beperkt gebleven. Hij ja, heel stom. Uh, ik had de race in mijn zak. Maar ik was te snel in de pits. Ja, dan word je bestraft terecht. Uh, vertel eens even hoe jouw wedstrijd uh, is uh, verlopen. Ja, ik kwam in het begin. Kwam ik, uh, ik had meteen Melvin ingehaald, gehaald. kwam ik achter Max te rijden. En dat was op zich wel een leuk gevecht. Uh, toen zag ik Max naar binnen duiken. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik toch maar even alleen uh, proberen. Uiteindelijk kwam ik uh, ja, wel dus als eerste de baan op na de pitstops, maar uh, ja, ik was ook iets sneller in de pitstraat. Ja. Uh, weer een, een Clio-seizoen. Uh, het lijkt wel alsof het een, een beetje een thuis uh, is voor jou. Dit. Ja, maar het is ook leuk. Clio is gewoon, ik, ik vind het, nou, het echt de leukste klas van Nederland. Uh, mooie gevechten, auto's, vrijwel even, even hardloops allemaal. Uh, ja, een merkcup ligt op mijn hart. Ik heb ook in de Porsche Supercup puur omdat het ook een merkcup is. En ja, dat, dat is gewoon het leukste race. Dus je uh, zag het vandaag ook weer. Het was gewoon een mooie race. Een hele trein achter elkaar. Mooie gevechten uit Maar ja, dat is, daar doe je iets voor competitie. Uh, over die Supercup dat, uh, even zo. Maar uh, als ik uh, kijk naar jullie team. Hoe ziet hij er voor dit jaar weer uit? Ja, we hebben een aardig uh, groot team natuurlijk weer. Zoals alle jaren. Het uh, allemaal snelle mannen. Ik moet zeggen dat uh, we Stark hier nog niet helemaal goed bij stonden. Dat kan beter. Dus er is nog wel wat werk te doen links en rechts. Maar... Het is het ook prettig dat jullie de kampioen van het afgelopen jaar nog steeds in het team hebben zitten? Ja, het is superleuk. Wij, Sino, die staat nu ook op mijn auto, voor mijn vaders auto. En ja, samen met Audi zijn we de, de twee Wijsdol. Dus ja, dat is hartstikke leuk. En ik ben blij dat hij er nog is. En ik ben blij dat dol natuurlijk nog is. Zijn jullie ook de twee aangewezen personen om zeg maar, de weg te wijzen voor de garde daarachter? Ja, Melvin, tel ik dan ook hmm. maar even met het gemak bij jullie twee erbij. Nou, ik vond dus de, de twee steenmatches die kwamen uh, dit, dit weekend langzaam op gang. Maar dat zijn echt <lacht> hele snelle mannen. Uh, waar je echt, uh, die hoef je eigenlijk weinig meer te leren. Uh, dus ja, die, die, die kunnen ook gewoon zo op het podium komen. Dat is geen probleem. Ja, eigenlijk het hele, hele ritje wat bij ons rijdt is, is podiumwaardig. Nou ja, in de Olympiaklas ook P2 en 3 Dus nee, we hebben wel een sterke line-up in de Clio Cup. Uh, even voor jou. Uh, ik kijk nu nog het derde, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, uh, dat er dit jaar nog uh, meer in het vat zit. Nou, ik, ik stond uiteindelijk wel in de reverse kit, waardoor ik uh, derde stond nu. Uh, start maar ik stond zesde. Ja, er zijn er nog vijf voor je, dus dat is niet goed. Dus ja, ook bij mij uh, moet er nog een ander gebeuren. Ja, en hoorde je het hem zeggen... Line Up. En dat uh, is natuurlijk uh, iets uit de muziekwereld. Wat weinig mensen weten... is dat Sebastian Bleekemolen ook nog uh, daarnaast... Uh, ooit in een punkband heeft uh, gezeten. Ja, dat zijn dan dingen die ik dan weer weet. Maar goed, over muziek uh, gesproken... het is toch heel erg mooi weer. En uh, als je vlinders in je buik uh, hebt... heb ik altijd nog een heel lief liedje van Ghana. Yes, uh, met 10.000 lovers...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 Liedje, Leuk liedje, zeker uh, met dit weer. Ik uh, <laughs> denk, denk dat er een hele verliefde steller zou een beetje op het, uh, op het strand misschien wel zitten. Vier, uh, wat zeg ik? 4 minuten, bijna 4 minuten voor half 1. Uh, 6 minuten voor half één, mag geen naam hebben. Het interview ging natuurlijk door, want uh, zoals Sebastian Blekemol al zei, is hij uh, niet alleen actief in de Dutch uh, Renault Clio Cup. Maar is hij ook actief in de Porsche Carrera Cup. En daar gaat het volgende deel over. De andere kant van jou, uh, Sebas, is uh, natuurlijk ook dat je weer meerijdt in het uh, circus van de Porsches. Ja, de Porsche Supercup. Natuurlijk uh, een hele leuke klasse. Uh, daar kijk ik echt, leef ik echt naartoe over Voor twee weken weer Istanbul, eerste wedstrijd. Ja, dat is, dat is zo'n mooie klasse. Het is zo genieten. Ik heb een hele leuke genoten, Alex Sampedri en Patrick Huisman. Natuurlijk oude jotten in, in de Supercup. Allebei kampioen geweest. Nou, Patrick vier keer. Dus ja, het is leuk om met die, met die in een team te, te rijden en mee samen te werken. We kunnen van elkaar veel leren. Ik denk dat we redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Uh, dus ja, ik hoop dat ik uh, toch zo doen dan een beetje voor je aanrijd. Nou, is er, altijd, is er bij mij nog steeds de vraag, hè, want jullie rijden in de winter met, uh, met een Porsche rond. Is dat dezelfde versie die jullie ook gebruiken tijdens uh, dit soort wedstrijden bij het voorprogramma van de familie? Uh, nou ja, sowieso uh, ga je, is dat een endurance setup, zeg maar. Maar die auto is verschilt wel iets van, van, de, van de auto waar wij zomers mee rijden. Uh, ja, die komt weer nieuw uit de doos voor het seizoen. En uh, na het seizoen gaat hij overweg weer er 3500 kilometer maar op de teller. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Maar ja, die auto is, het is wel, wel hetzelfde type, hetzelfde model. Maar ja, j, j, j, wij werken natuurlijk volgens het reglement met de Supercup. En het reglement voor de, voor de winstseries is gewoon een stuk vrijer. Dus je mag de, de motor wat, wat uitveilen. En uh, dat mag natuurlijk bij de Supercup niet. Nee, nee oké. Okay. Dus je bent wel aan de regels uh, gebonden. Maar wat ik uh, dan zo uh, ja, bijzonder vind nog steeds... Clio's rijden, Supercup rijden met een Porsche. Dat zijn twee verschillende auto's. Ja, twee compleet verschillende auto's. Het is heel moeilijk om vanuit de uh, Porsche in de Clio te stappen. Omgekeerd is het heel makkelijk. Je zou denken dat het juist omgekeerd is. Maar uh, de Clio gaat in verhouding zo'n stuk trager. Je moet daar zo netjes en secuur rijden. Uh, met de Porsche Cup natuurlijk maar, ook. Maar omdat je die hoge snelheden gewend bent met de A&M, als je drie meter laat en met een Porsche liggen je af. Met een Clio'tje kun je nog wel een beetje spelen. En hij houdt het nog wel op de een of andere manier. En daar moet je voor oppassen dat je niet, uh, niet te veel gaat spelen met de Clio. Um, de Porsche is ook een beetje een uh, liefde nu uh, geworden de laatste jaren. Um, wat is er nou zo mooi aan die Porsche? Nou die Porsche op zichzelf niet. Want ik, ik, ik heb niet zo heel veel met automodellen in het algemeen. Maar uh, ja, het, het racen met een Porsche is wel heel leuk. Uh, op zich heeft een Porsche het nadeel dat die motor achter de achterwielen hangt. Waardoor je altijd een gekke wegligging bij zo'n auto krijgt en hebt. Maar ja, omdat alles gelijk is, ja, dan is het wel een heel mooi racen. En dat, dat is het. fantastisch. En, en Porsche zelf, doet zo'n goede, goede job met, met, het, met de hele klasse. En hoe, ze dat, hoe ze dat werken? Er zijn heel veel professionele mensen vanuit hun bij. Uh, er wordt heel streng gecontroleerd op onregelmatigheden. Ja, ik denk dat er geen klasse is die, die zo gecontroleerd wordt op alle mogelijke vlakken. Dat, dus dat doen ze echt heel goed. Ja. Uh, want uh, het, de concurrentie is ook moordend uh, in die Porsche Cup. Ja, ik kan me nog in, ik stond vorig jaar zesde in uh, Hockenheim op uh, 21 210e. Ja, van die stond uh, de dertiende op drie uh, tiende. <laughs> en toen stonden uh, toen, die deze nog al 21 man binnen achttiende van een seconde. Ja, dat, dat is, is bizar. Ja, dat is heel mooi. Maar dat, dat maakt het tegelijkertijd ook wel heel erg mooi, internationaal gezien. Nou ah ja, het grappige is, je kan dus zomaar vijftiende staan. En dat betekent helemaal niet dat je slecht bent. Uh, ik kan ook zomaar in één keer, uh, ja, Monaco stond ik in één keer derde. is dus wat dat betreft, soms wel zo'n een beetje een loterij. Ja, je, je hebt het natuurlijk zelf in de hand, maar ja, het zit zo dicht bij elkaar. Dus als, je, als één, dingetje, één dingetje in het hele rat niet werkt, ja, dan, dan, uh, dan sta, je, sta je er gewoon niet bij. Dus je moet vanaf het moment dat je de, op het circuit komt... De, gewoon er zelf zijn. Moet je al met die, met die kwalificatie bezig zijn. En dan als je de baan opgaat in de vrije training. Moet je in die drie tijd die we dan hebben. Moeten we zoveel doen. We moeten de auto afstellen. Moeten de baan leren. Uh, ja dat, dat, dat, dat vergt zoveel. Die, moet, die drie kwartier moet je er 300% zijn en meteen erbij zitten. Anders kun je het gewoon vergeten. Ja, het is niet zo van. Uh, van ja ik, uh, ik zie wel en uh, we kijken wel waar we uitkomen. Ik kan je. Als, nee dat is absoluut, absoluut zo. Als wij uh, voor de start uh, op gaan, de bar, banden op gaan warmen. In de op, warmen, dan weet je al uh, het gedrag van de auto, dan kan ik je eigenlijk een voorspelling geven hoe de race gaat eindigen. Dan, dan weet je of, of de auto wel of niet. Ja, het luistert zo Nou, En dat is wel heel gaaf lezen. Gaaf ik het merk ook, hey, ja, jouw broer is ook zo'n type die uh, zegt, alles wat vierwielen en een stuur hebt, uh, daar kan je mee inzetten. Ik, ik heb ook een beetje het idee dat jij uh, dat ook uh, zou hebben. Ja, het maakt, het maakt al, als je als een je badkuip geeft met vierwielen is dat ook goed, maar... Nee, maar dat is zo. En ja, we rijden ook in Amerika in de ALMS met een Porsche. Uh, ja, winterkampioens op weer met, met, met Albert Motorsport. Uh, weliswaar een Porsche, maar toch iets anders dus. Uh, ja, Supercup, Clio Cup. Ja, maakt niet uit. Misschien nog wel een toerwagen-diesel race. Dus ooit, ik weet het niet. Maar we zien, we zien hoe het loopt. En uh, ik ben elk, elk weekend dat ik nog vrij ben, uh, ben ik beschikbaar om, uh, om ergens in te stappen. Goed, dankjewel. Graag gedaan. zwaar dat uh, twee minuten over half één inmiddels uh, geworden bij ZFM Zandvoort uh, Muziekboulevard. Om even vast een indruk uh, te geven, hadden we dus net al even een... Uh het een en ander vertelt over de paasraces morgen op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja, gisteren zijn er ook al heel wat races uh, geweest. De enige kwalificatietraining die afgewerkt was van de Formido Swift uh, Cup. De rest uh, kwam er uh, dus met een aantal races vanaf. Er zitten nog meer interviews in. Ik, uh, ik heb er samen één uh, opgenomen met uh, Willem van Densen en Ferdinand Kol. En morgen zal daar nog meer aandacht aan besteed worden. Bijvoorbeeld ook nog een interview met Jan Lammers. Hij is er ook bij. En niet zomaar. Hij zit morgen samen met Phil Bastiaans in een Porsche. Gisteren heeft hij ook al gereden. Maar toen had hij een probleem. En daar zullen we morgen uitgebreid nog op uh, terugkomen. Want het interview dat hebben we uh, opgetekend uit de mond van Jan. Dus dat uh, zal allemaal morgen gaan plaatsvinden. Tussen tien en zes morgen bij ZFM Zandvoort 106.9. Wat nog meer aandacht voor vandaag. Want uh, mocht je nou toch uh, zeggen van ach... Ik uh, vervel me toch een beetje suf. kan me bijna niet voorstellen. Maar goed, het, uh, het, het zou zomaar zijn. Maar ja, uh, wil je bijvoorbeeld aan het eind van de middag uh, toch weer even wat de in... dan zou ik je zeker aanraden om naar de Waag te gaan. De Waag in Hanem. Want daar uh, gaat uh, vanmiddag deze dame spelen. Fabiana Dammers speelt daar een aantal mooie nummers. Zoals bijvoorbeeld deze. Are you happy now? starry side, such a starry side tonight. Could it be more beautiful, could it be more beautiful tonight? Look at the moon, I've never seen it so Yes.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 Ergens uh, nog even, geloof ik uh, Begin van dit jaar opgenomen hier uh, Bij ons in uh, de studio Suus de Groot, Suur the Night uh, Ze zal in de kwartfinale van de grote prijs van Nederland Op gaan duiken, dat zal gebeuren ergens In uh, mei of juni Dat wil ik even vanaf zijn, in ieder geval in Bittersoet in Amsterdam, daar uh, zal ze te zien en te horen zijn. Maar ze was hier natuurlijk al geweest. En niet alleen uh, was dat haar eerste keer. Nee, ze is wel, uh, dat was de tweede keer. De eerste keer was uh, onder de vlag van John Doe's Revenge. Toen waren ze de winnaars van de Rob Ack daarvoor. Maar die band bestaat niet meer en Suus is zelf verder gegaan. Bovendien is heel goed in het oprapen van hele vervelende bierblikjes en allerlei plastic flesjes waar fris dronken of blauwe spa in gezeten heeft. Want gisteren geloof ik op pad ergens in een, in een duin kwamen ze het een en ander van rotzooi tegen van mensen die dat weer achtergelaten hebben. Ja, één ding. Als je gewoon lekker de duin in gaat, laat dan, uh, neem dan in ieder geval gewoon een plastic tas mee en doe die troep er gewoon in. Hé? Dan uh, hebben andere mensen er ook geen last van. Uh, zo simpel uh, kan het zijn. Zo simpel ligt dat ook. Maar goed, uh, tegenwoordig moeten we alles uh, uitleggen, denk ik. Het is, uh, nou ja, goed. Uh, een weekend waarin snelheid toch wel centraal staat uh, bij ons uh, op de radio. Laat ik nou net ook een plaatje hebben wat, uh, wat daar een beetje over gaat. Hier is Otoma Baal van... Excuse me! voor we dat plaatje morgen groot kunnen maken bij, bij ons op de zender, Want ja, als het dan toch in de teken staat van racers, dan kunnen we dit plaatje wel gaan hypen, denk ik eerlijk gezegd. Automobiel van excuse, ik moet het goed uitspreken. Ze, hebben het, ze zeggen het ook zelf, automobiel. Het nummer is gemaakt, in denk ik, in 2009, 2010. Daar wil ik even vanaf zijn uh, Ik ben bezig om die jongens hier uh, naar, uh, naar Zandvoort te krijgen Voor één is dat uh, al uh, een keer het geval geweest Bovendien zijn ze volgens mij al eens een keer geweest uh, uh, De band bestaat uit uh, Willem van der Kooi Bastiaan van der Kooi Menno Tijnagel En uh, Klaas de Jong En uh, dan moet ik er nog één vinden Wie erop uh, staat En er, dan ben ik even de naam uh, gewoon uh, kwijt uh, Hans Nollert, ja, dat is, te, dat is het laatste van, uh, van de band En uh, deze mannen uh, ja, Die zullen naar mijn idee gewoon, uh, Daar gaan we gewoon veel meer van horen Bovendien circuleert er een foto van Klaas de Jong Ergens op het, uh, op het wereldwijde web Waar hij niet gewoon toekijkt Hoe anderen het werk doen Nou dat uh, vind ik toch wel heel erg Een soort opzichter als uh, de anderen gewoon bezig zijn Eigenlijk een beetje de, de, de muzikale set een beetje aan het opbouwen. En meneer zit gewoon, gewoon rustig te kijken. Alsof er niets aan de hand is. Gaan we hem toch eens even een, een keer onthouden. lijkt me wel een leuk plan, eerlijk gezegd. Uh, vorige week waren hier drie mensen in de studio, eigenlijk vier. Uh, de bassist tellen we niet helemaal mee, hoewel die bij de live acts wel meedoet. En de rest bestaat uit Leon, Jacqueline en Robert. En dan heb ik het over de Electro popgroep B.S. Ze staan in bevrijdingspop op het Jubileerpodium En dan mag je ze gaan zien en dan mag je er ook misschien een mening over gaan vormen. Maar ik denk, ik denk dat we er veel en veel meer van gaan horen. Bovendien slaat hij ook al lichtelijk ook hier bij CFM al aan. Want ja, misschien dat wij daar patent op hebben op dit soort muziek. Nou, oordeel maar zelf maar. Hier is Night After This. Night After This. Ik okay. ben... Okay. is verhuisd naar Australië en daar hadden ze het dan op een goede manier te doen. En een betere manier misschien. You are my head van Hadassah. Het bracht de tijd op 7 minuten voor 12. Dat betekent dat 7 minuten voor 1. Ja, ja. Ook uh, de zomertijd is uh, hier al een tijdje ingegaan uh, uh, wat dat er gaat. Uh, daarvoor hoorden we B.S. Noir. Uh, die band die vorige week hier uh, bij ons in uh, de studio is uh, geweest. Om te vertellen over wat ze allemaal aan het doen zijn. En zij gaan als het goed is dus spelen op uh, Bevrijdingspop op het uh, Jubilair Podium. En dan uh, kunnen we dus uh, wel wat uh, van ze gaan verwachten. Misschien de komende tijd. Um, we sluiten dit uur af. Straks gaan we verder met een uh, ja, helemaal kant-en-klare tweede uur van de muziek met uh, daarin uh, de hoofdmotor het interview wat ik had met Celine Cairo. En uh, dat uh, zal duren tot een uur of twee. Tot aan het nieuws van één uur. Een beetje wat uh, stevige kost voor de mensen die daarop zitten te wachten. Ik weet dat ik zeker één monteur bij het team van Dylan Koster daar een plezier uh, mee doe, want uh, die heeft die CD uh, meegenomen. En zijn vrouw wordt er helemaal gek van in ieder geval. En ik heb het over uh, de heren van Ravolva. Trouwens, ik uh, zit hier met een uh, heel verkeerd nummer uh, eerlijk gezegd. Want dit nummer moeten we draaien tot aan het nieuws van 1 uur. En dan uh, hebben we het over Dead of Night. En wat mij betreft veel plezier straks in de tweede uur met Sleen Cairo.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 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek heeft alle Britten geadviseerd Syrië te verlaten in verband met de snel verslechterende veiligheidssituatie. Hij zei dat hij ontzet is over de Syrische troepen die demonstranten doden. De Syrische geheime politie heeft vannacht in Damascus activisten uit hun huis gehaald, zeggen mensenrechtenorganisaties. In Syrië wordt al dagen geprotesteerd tegen het bewind van president Assad. Gisteren zouden veiligheidsagenten geschoten hebben op aanwezigen bij de begrafenis van slachtoffers van de redden.